Zeg ze, je moet je kop eens houden. Zeg ze, je moet je kop leren houden. Hou ik mijn kop? Hou ik m'n kop? Zeg ze, waarom zeg je niks? Zeg ze, je moet in therapie. Zeg ze, je moet in therapie. Ga ik in therapie?